2 uur. Wouter Wogenmoet met het nws Journaal. Duizenden Venezolanen hebben de kans gegrepen om in Colombia... ...spullen te kopen die in hun eigen noodlijdende land niet meer verkrijgbaar zijn. President Maduro had toestemming gegeven... ...één grensovergang tussen beide landen 12 uur open te stellen. Venezuela sloot de 2000 kilometer lange grens bijna een jaar geleden... ...nadat Colombiaanse paramilitairen, Venezolaanse militairen hadden aangevallen... In Venezuela is door de economische crisis een tekort aan bijna alles. Noord-Korea dreigt de Zuid-Koreanen met een fysiek antwoord... als de zuiderburen een geavanceerd raketafweersysteem laten plaatsen. Het Noord-Koreaanse leger zegt in een verklaring klaar te zijn... om Zuid-Korea in een vlammenzee te veranderen. Vrijdag maakte de VS bekend het afweersysteem in Zuid-Korea neer te zetten... als bescherming tegen aanvallen door Pyongyang. Portugal is voor het eerst Europees kampioen voetbal geworden. De Portugezen wonnen in Parijs met 1-0 van gastland Frankrijk. Het enige doelpunt viel in de tweede helft van de verlenging... gescoord door Eder in de 109e minuut. In de eerste helft van de wedstrijd was Portugal nog een tijd van slag... nadat aanvoerder Cristiano Ronaldo in de 25e minuut... vanwege een blessure het veld moest verlaten. Frankrijk kreeg daarna meer kansen... maar vanaf het laatste kwartier van de reguliere speeltijd... waren de Portugezen weer gevaarlijker. Het weer, de eerste helft van de nacht, kan er wat lichte regen vallen. Later is het overal droog en de temperatuur daalt tot een graad of 16. Morgen begint met aardig wat zon. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken... en kan landinwaarts ook een bui vallen. Het is 19 tot 22 graden. Dit was het Rwesjoen. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht.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 four-letter mode better slow pain no game go get her. change like the weather solid as a rock small piece of leather but well put together flames our endeavor. come to find out that game makes it better hey makes it better shades of a can't let it get to me move so differently do it so swiftly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 What a wicked thing to do To let me dream of Je suis bien ma bulle. Live it! ZFM, al 25 jaar, live in Zandvoort. En jij bent erbij. En ineens zag ik je lopen. En ik dacht.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 want nou als ik het doe, doe Wil je samen verder? En ik dacht Oeh, oeh Pas erbij ineens zo Bij één zo goed goed. Bij elkaar. En ik weet niet wat ik doe. Doe. Hoe zijn we hier?